Zo'n duizend neonaties zijn in Dresden om het bombardement op de Duitse stad te herdenken. De aanval werd 65 jaar geleden door de geallieerden uitgevoerd. En daarbij kwamen 25.000 mensen om het leven. Dresden had de herdenkingsmars verboden, maar de rechtbank noemde dat besluit in strijd met de wet. De neonaties lopen vanaf het treinstation een vastgestelde route door de stad. Zo'n 2000 linkse demonstranten proberen dat met blokkades te verhinderen.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 Er zijn voor zover bekend aan geallieerde zijden geen slachtoffers. Wel zouden er twintig taliban zijn gedood. Maar volgens de Taliban hebben ze de stad nog volledig in handen. En zijn er maar twee Taliban-strijders omgekomen. Op de Olympische Spelen in Vancouver is de afdaling in het skiën voor mannen afgelast. Het regent en sneeuwt in het berggebied bij Whistler en daardoor is de baan niet te gebruiken. De wedstrijd stond voor vandaag op het programma. Een nieuwe datum voor de afdaling is nog niet bekend. Gisteren werd al de supercombinatie voor vrouwen uitgesteld. Die zou morgen worden gehouden, maar de vrouwen hebben te weinig trainingsmogelijkheden. Het weer, overwegend bewolkt met in het westen enkele opklaringen en in het oosten kans op lichte sneeuw. De middagtemperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen weinig verandering, het wordt min 1 tot plus 2 graden en vooral in de ochtend kan er wat sneeuw vallen. Dit was het NOS.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 Van het tweede uur van Zandvoort op zaterdag bij CFM Zalvoort. Welkom bij 20-jarig CFM. Vanaf 1999 actief. Eh, 1990. Geen 1999, maar 1990 eh, actief in de Zandvoortzeter. En daar zijn we natuurlijk enorm trots op. CFM voor Zandvoort en de regio. En in het tweede uur krijg je bij Zalvoort op zaterdag... uiteraard weer heel veel informatie. Wat gaan we onder meer allemaal doen, Albertje? Uh, nou, we, uh, we gaan even... Stilstaan bij een stukje klassiek vanavond in de Bodaan. Uh, we gaan kijken wat voor allerlei Valentijnsactiviteiten er zijn. Uh, we kijken natuurlijk nog even de evenementenagenda, de filmagenda. Uh, de jaarkalender van het circuit is uit. Dus even de highlights even. Dus ik zou zeggen, luisteraars, pen en papier bij de hand. En we gaan natuurlijk nog even weer vooruit kijken naar vanavond naar onze enige echte eigen Sven. Oh, spannend. Die het uh, erg moeilijk krijgt. En hij kan eigenlijk alleen maar verliezen, want iedereen verwacht dat hij met goud weggaat. Dus uh... Nee, genoeg nieuws en activiteiten. We kijken natuurlijk ook nog het uh, jaaroverzicht van 1990, want we zijn inmiddels aangelangd bij november 1990. Dus uh, genoeg uh, reden om te blijven luisteren. En natuurlijk hartstikke veel muziek. Dat dacht ik ook. Er staat er weer eentje klaar. Een romantische Haldik. Ja, hij is er uh, romantisch, is het is een romantische. Een hele romantische. Voor Valentijnsdag waarschijnlijk. Alles in het kader van falen uh, Oké, okay, nou dan komt hij aan hoor. Geniet er maar van. Met z'n tweeën op de bank. C'est un bon roman. C'est une belle histoire. C'est une romance aujourd'hui. Il rentrait chez lui.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 des vacances c'était sans doute un jour de chance qui cueillirent le ciel au de leur main comme on cueille la providence refusant de penser au lendemain c'est un beau roman c'est une belle histoire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 Salue Ève la providence En se faisant un signe de la main Il rentra chez lui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 Ik zul maar zeggen, Unami, you know de CEO van Robbie Williams bij CFM. Morgen is het zo'n romantische dag. Valentijnsdag, daar hebben we het uiteraard over. En morgen wordt het op diverse plekken wordt daar aandacht aan besteed, uitgebreid, uitgebreid aandacht aan aandacht besteed. Waaronder de buren van CFM, het wapen. En wie hebben we daarvoor aan de telefoon? Jacques Jongmans, goedemiddag. Hey, jongens, hey, dag, hallo, meneer oh. de programmaleider. <laughs> Met een lange of kort ei, waar houden we het op vandaag. Ik ben helemaal in de moed vanmorgen. Oké, okay. vertel, wat gaat er gebeuren in het wapenmorgen? Nou, uh, de, de boel wordt lekker aangekleed. Hartjes, je kent dat wel. En, uh, prettige muziek uit de 70 jaren. En uh, muziek waar zoveel mogelijk het woordje love of liefde in voorkomt. Oh, je niet is love, bijvoorbeeld? Nou, dat vind ik eigenlijk een wat, wat minder goed voorbeeld. Oh, nou, want? want, want? want? <laughs> ja, weet ik niet. Love is in the air. Dat vind ik eigenlijk veel leuker. Oké, okay, maar mogen mensen allemaal verzoekjes doen dan? Of heb jij alles mensen al uitgezocht? Zoek, nee, nee, nee. nee. Mensen mogen verzoekjes doen. Ze mogen hun eigen singeltjes meenemen als ze dat willen. Om te draaien. Nee, en ja. uh, morgen is het natuurlijk ook zo dat het wapen uh, 120 jaar bestaat. Oh, <laughs> het staat nog steeds. Ja. Ze hebben een, een Valentijnsminuutje samengesteld voor 1890 centen. Oké, okay. <laughs> dat is geen geld. <laughs> dat is geen geld. Dat oh. bedoel ik. Maar je gaat er morgen van singeltjes draaien. Origineel vinyl. Ja. Oké, okay, wat leuk. Dat houdt dus in dat boven de rots weer afgebroken wordt. De, ja, ja. In de studio. Oké. Okay. <laughs> we zijn gewaarschuwd. Ja. ja. Oh. En dan gaan we, gaan we gewoon lekker singeltjes draaien. Oké. Okay. Nog even voor de luisteraars. Uh, hoe laat begint het? begint om drie uur. Drie uur. En we gaan door totdat het uh, leeg loopt. Oké. Okay. En, dan, dus kan laat worden. en vanaf nee, hoe laat kan bent, bent men... Al, mijn stem is al aangepast. Oké, okay. en vanaf hoe laat kan men aanschuiven als men uh, wil eten? Uh, vanaf een uur of zes. Dat is natuurlijk wel even... Het zou fijn zijn als mensen even reserveren, want... Uh, zal wel Dat lijkt me heel verstandig, ja. Dat zal wel het, is wel lekker, een, het is een heel lekker minuutje. Ja. Bij het kaarslicht, in het wapen. Candlelight. Oh, wat Van, mooi. Vergeet dramatisch. Neem, neem je dan ook je gedichtenboek mee? Nee, ik wilde jou vragen. GELACH ja, <laughs> Als jij komt, neem ik mijn boek mee. Nou, oké. Okay. Daar, daar hebben we het toch wel even over. Helemaal mag goed. Je als, mag je toetje eten? Chocolade fondue. Oh, kijk oh, eens oh, aan. is oh. een torentje. Ja, Hé, oh. hey, Jacques. Heel veel plezier morgen. Ja, jullie ook. En maak er een romantische dag van. Dat, dat was Jacques. <laughs> echt waar, hè? Oh. Dat is echt weer meneer Jongmans. Ja, dan krijg je dat weer, hè? Dan uh, gaat hij gaat gewoon Jongmans. ophangen. Ja. Zoveel schoonheid heb ik nooit verdiend Daar staat ze En zoveel gratie heb ik nooit gezien Soms praten, ze Terwijl ze slapen met mijn kussen spelen Fout parkeert En zelfs de flukken hebben pret Als ze sensueel voorbij marcheert, Ongegeneerd Ik weet wel Dat zij waarschijnlijk niet lang bij me blijft Zij met anderen haar tijd verdrijft. Zij heeft soms geheimen waar ik liever niets van weet. Zij weet soms en droomt zo dat ze soms ook mij vergeet. En zelfs de rodders van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 I never. never. zitten de mensen naar ons te luisteren, Albert-Jan, en die denken, wat draaien ze voor zoetsappige muziek vandaag? Ja, alles in het kader van morgen. Dat heeft met Valentijnsdag te maken Tuurlijk. natuurlijk. Dat hoort toch zo. En morgen mogen we dat opnieuw doen tussen twee en vijf. Ja, Dan voor Bloemedaal en zo bij zondag in Ja, dan, dat dan gaan we, we een toe, uh, mooi feestje toe. Dan gaan we rustig door met onze. Vanuit, uh, al dat soort muziek bij elkaar zoeken. Van uh, I love you and I miss you. and I want to be with you. En, soort, en dat soort stukje. straks heb ik weer zo'n zoet sappen Eerst uh, krijgen we even een andere tussendoor ja, gaan, even we, een gaan we even springen en jumpen. Maar uh, daarna komt. Uh, close to you en baby don't go. No. Oh, okay. nou, we gaan nu nog even terug naar de, om het overzicht even compleet te maken naar november en december 1990, wat er zo al gebeurde in het jaar dat ZFM opgericht werd. En wel om te beginnen in november op 6 november, in de dichte mist vlak boven de A16 ten westen van Breda, rond half tien botsen op beide rijbanen tegelijk talloze auto's en vrachtwagens op elkaar. Tien mensen uh, laten daarbij het leven en 28 raken gewond. Op 13 november sterft Nico Haak, Nederlandse zanger van populaire liedjes, Daar komen we straks nog even op terug. En in Parijs vindt de ondertekening plaats van het CFE, wat zoveel wil zeggen Conventional Forces in Europe. Okay. Het is een ontwapeningsverdrag tussen de NAVO en het Warschau-pact dat een einde maakt aan de Koude Oorlog. Op 22 november Margaret Thatcher treedt af als minister-president na het verlies van de verkiezingen voor het leiderschap van de Conservatieve Partij in Groot-Brittannië. En de Veiligheidsraad van de VN neemt Resolutie 678 aan. Dat wil zeggen dat de militaire acties in Irak goedgekeurd worden. Kan je nagaan, dan zit je 20 jaar, jaar terug en het is weer Actueel. Gaan we naar december? En wel in de kanaaltunnel ontmoeten arbeiders uit het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk elkaar op 40 meter onder de zeebodem. Sinds de eindstijd was er geen vaste verbinding meer geweest tussen het eiland Groot-Brittannië en het vasteland in Europa. De Nobelprijs voor de Vrede gaat winnaar. Uh, Lech Walesa wordt de eerst directe gekozen president van Polen. En het uh, is op 17 december de sterfdag van Mieke Verstraten, een Belgische-Nederlandse actrice. Maar we gaan even terug naar Nico Haak. In november stierf die. 1990. 1990. En daarom deze plaats. Hier is Foxy Foxtrot. En ze noemen me Foxy Foxtrot. Vrijf de voor even op. Want als de band begint te spelen, nou dan hou ik nooit meer op. Dan begint mijn bloed te kriebelen... en mijn benen staan niet stil.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 Dan roep ik quipfel, want Foxy grijpt zijn kansen. Op Foxy Fox trot met je elastieke benen. Die wil elke avond daar een tents toe. <laughs>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 Dan roep ik creepy crow, op Foxy grijpt zijn kansen. Op Foxy Foxdrop met je elastieke benen. Die wil elke avondaren, daar het toe. Die wil elke avondaren, daar het we Die wil elke toe. You here, right by your side I won't hide my tears Baby, don't go Wait it for so long I want you so Come on, hold me strong I got a feeling that I can't resist you From the moment I lay my eyes on you Honey, tell me what you wanna do inside of you, got a feeling that I can't resist you, from the moment I laid my eyes on you, honey tell me what you want to do, cause my heart is getting lost inside of you. Hold oh, me in your arms, I'm whispering, I guess I've always known that you would say goodbye,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 Bij vandaag heel veel uh, Valentijns-Pokémon zelfs, zelfs jij komt in valentijns Bij Voort op zaterdag. En deze werd uh, aangevraagd door Pascal. Pascal van der Beek voor zijn geheime liefde. No. Oh, spannend. Close to was dat. En baby, don't go. Uh, ja, even een tennisbericht. Zoals uh, wellicht de luisteraars weten wordt er nu uh, druk getennist in Rotterdam. En uh, een van de kanshebbers Nikolai Davidenko heeft zonder veel moeite de laatste vier van het ABN AMRO uh, World Tour, Tennis Tournament bereikt. De als tweede geplaatste Rus rekende met 6-3, 6-2 af met de Oostenrijker Jurgen Meltzer. Het is de derde keer dat Davidenko in Rotterdam de laatste vier bereikt. In 2006 verloor hij daarin van de Tsjech Redek Stefan Stepanek. Een jaar later van de, van de Kroaat Ljubljana. Met Robin Sunderling treft hij deze keer een gevreesd tegenstander in de halve finale. En als het goed is, is die vanmiddag uh, om twee uur begonnen die wedstrijd. Zunderling tegen Davidenko. En om half. Uh, even kijken, dat is om twee uur is die wedstrijd begonnen. En dan zal die andere halve finale daar ongetwijfeld... Oh ja, die begint om half acht vanavond. Okay. Dat is Djokovic tegen Juschny. Uh, en dan hebben we morgen natuurlijk de finale. En dat zal live op tv komen. De grote finale. Nou, niet echt een uh, toernooi voor de Nederlanders, hè, geloof ik. Niet echt, maar. Nee. Een, nee, het is, uh, Viel een beetje tegen. Ja, maar goed. Uh, ze, de, ze, via de voorrondes hebben toch een aantal Nederlanders de eerste ronde gehaald. Eén heeft zelfs de tweede ronde gehaald. Maar goed, uh, dit, dit zijn toch best de echte toppers. Morgenmiddag tussen 2 en 5 bij uh, zondag in Kennemeland gaan we daar live verslag van doen. Oh ja. We reporter, reporter ter plekke. Okay. Ja. Dus uh, blijf daarvoor uh, luisteren naar CFM. Ook morgenmiddag tussen 2 en 5 uur. You've Got a Friends. Dat is de volgende die ik ga draaien. When you're dead. ...zaterdagmiddag. Normaal gesproken... ...tussen app en Vloedplaats. Absolute, Elke ja. avond horen tussen 11 en 12... ...bij CFM. Uurlang de mooiste... ...romantische muziek. Maar ja, jij kan er nou ook wel wat van hoor. Je begint ook wel aardig in Valentijnsstemming. Diba Bruisen, Roberta Fleck. Do that to me one, one more time. <laughs> Eén keertje en dan weer. Eén keertje en dan nooit meer. <laughs> Op Valentijnsdag natuurlijk. Vandaar dat we deze plaat... ...voor jullie oh, Oké, okay. Even een uh, voetbalberichtje uit de Noordelijke provincies. En wel, uh, Heerenveen heeft Ron Jans op het oog als hoofdtrainer voor het volgende seizoen. De huidige coach van FC Groningen is een belangrijke kandidaat... om komende zomer het werk over te nemen van Jan Evertsen... die deze jaargang afmaakt als interimtrainer. Dat Jans, 51 jaar oud en de Friese club niet openlijk uh, uh, ervoor uitkomen... komt door de grote rivaliteit tussen beide cl noordelijke clubs. Jans kondigde onlangs aan na dit seizoen te vertrekken bij FC Groningen. Hij zoekt een nieuwe uitdaging. En uh, die gaat hij dan vinden bij Heerenveen? Oké okay. Dus het Ajax en Feyenoord van het Hoge Noorden <laughs> Ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> Groningen. Dus <Grunning> in <laughs> Groningen en Friesland Groningen en Friesland Oké, okay, dus de, dat voetbalberichtje even tussendoor Oké, okay, nou we hebben er weer een klaarstaan. klaar staan Dus even kijken Ja, nee, dit is ja? net even iets anders Oké okay. Pearl Jam is dit And Just Brief I understand that every life must end on uh -huh. as we sit alone. I know someday we must go. Uh -huh. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love.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 ...zonder de brussigné... ...zonder ja. ...en blijf bij mij... Bye. Ja, en uh, hoe heet het? We uh, naderen alweer de klok van vier uur. Oh, Jotjoks. Dat leek je even niet. In de de gaat, nee, nee, nee. nee dus, het uh, is, nou, is goed dat je het zegt. Nou, heel, Pak, een een rapper dan. Een, een rapper dan, een kort wielerbericht. En Dan gaan we naar Doha, dat is in Qatar. De Nederlandse renner Wouter Mol heeft vrijdag de ronde van Qatar op zijn naam geschreven. Zijn voorsprong in het algemeen klassement kwam in de zesde en laatste etappe niet meer in gevaar. Het is het eerste grote succes van de wielercoureur van Vacan. Soleil. De dagzegen in de laatste etappe was voor de Italiaan Chili. En hij was de snelste in de Massa Sprint. Maar een Nederlander wint dus de ronde van Qatar. Oké, okay, dat zijn goede berichten. dadelijk, daar volgen nu veel meer goede berichten bij CFM. Zonf het op zaterdag met als laatste voor nieuws en weer van 4 uur. Anouk, hier is Woman. I